6 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De 24 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn allemaal geïdentificeerd. Tot gisteravond was er nog onduidelijkheid over de identiteit van twee kinderen die in coma liggen. Van de 28 dodelijke slachtoffers komen er 17 uit de Limburgse grensgemeente Lommel. Onder hen zijn zeven Nederlandse kinderen. Scholen in België houden vrijdag een minuut stilte voor de slachtoffers van het busongeluk. Premier Di Rupo van België wil een dag van nationale rouw houden.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 En Utrecht en Leiden volgen op 78 en 87. Wageningen staat met plek 100 nog net in de lijst. Met vijf universiteiten in de top 100 staat Nederland derde... als het gaat om het aantal universiteiten in de lijst. De Amerikaanse tv-zender HBO stopt met de tv-serie LAK... omdat bij opnames drie paarden zijn omgekomen. Het afgelopen jaar kwamen al twee paarden om het leven... en deze week stierf een derde paard. Het dier was na een valpartij zo zwaar gewond geraakt... dat artsen het hebben laten inslapen. De serie lak met onder meer acteur Dustin Hoffman speelde zich af rond paardenraces. Het weer overwegend zonnig en zacht. Het wordt 12 tot 18 graden. Vrijdag ook droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het is donderdag 15 maart. Het laatste nieuws over het busongeluk en de slachtoffers krijgt u van Joris van Poppel en Minor Remmers vanochtend. Zij zijn in Lommel. Opstand in Syrië begon een jaar geleden en inmiddels zijn er 7.500 mensen bij om het leven gekomen. Correspondent Sander van Horen vertelt ook over de tienduizenden vluchtelingen. Zij zijn op de vlucht geslagen en proberen de grens over te komen. Verslaggever Jan Eikelboom is in Syrië. We spreken hem zo dadelijk. En ook Nederland heeft nu besloten de ambassade in Syrië te sluiten. U hoort minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken daarover. En IKV Pax Christi begint met een actie om de opstandelingen te ondersteunen. Ook daar meer over. De Inspectie voor de Gezondheidszorg roept een nieuwe groep vrouwen... met PIP-borstimplantaten op om zich te melden. spreken de hoofdinspecteur José Hansen. We hebben straks ook de jaarcijfers van baggerbedrijf Boscalis. En aanleiding van het verhaal van Robert M. gisteren voor de rechtbank... praten we met bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie Jan Hendricks... over de hulp aan pedofielen. Rusland laat misschien Amerikaanse en NAVO-militairen binnen. Het CBS komt vanochtend weer met werkloosheidscijfers. U hoort straks waar er nog wel volop werk is. We kijken ook vooruit naar het Europa League voetbal van vanavond. En het terughalen van de linkshelikopter uit Libië kost 21.000 euro. We vragen aan sloper Hans Heuvelman of er nog wat van terug te verdienen is. Dat heb we in het Radio 1-journaal tot half tien. Je kunt ons ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. En mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naap naar NOS Radio 1. De slachtoffers van het busongeluk, de Belgische bus in Zwitserland, zijn geïdentificeerd. Meestal met de hulp van foto's, zegt VAT-verslaggever Stijn Verkruijzen. De kinderen die overleden zijn, die liggen in het mortuarium hier in Sion. Um, maar uh, gespecialiseerde teams, identificatieteams, zijn naar het hotel geweest waar de ouders verblijven. En hebben de ouders daar koppel per koppel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 Klaar van het Belgische leger uh, op de luchthaven in Lausanne... die de ouders die dat kunnen en die dat willen uh, naar huis kunnen brengen. En er staan ook twee c 130 legervliegtuigen klaar... om de lichamen die geïdentificeerd zijn naar huis terug te brengen. En in Leuven, in België, hebben duizenden mensen een waken bijgewoond... voor de slachtoffers van busongeluk. Ook voor de deken die de dienst leiden was dat zeer moeilijk. We denken aan onze kinderen... We denken aan alle slachtoffers. Ook aan de buschauffeurs die overleden zijn. We denken aan al die mensen die pijn te dragen hebben. En we hebben geen woorden. In het dorp, Saint-Luc, waar de kinderen geskiet hadden... is de verslagenheid ook groot. De ene dag genieten ze nog van het skiën, van het leven... en de volgende dag gebeurt zo'n drama, zegt deze inwoner van het dorp. Het is moeilijk. Het zijn kinderen die we altijd zien... die we nog hier in de middag vonden, het skiën... Profiteren van de leven en... en dan is het een accident. En ook een Belgische vrouw die nog in het dorp is, kan het niet bevatten. Eerder nog stond ze in de supermarkt toen de kinderen souveniertjes gingen kopen voor thuis omdat ik samen met u in de winkel zat en, ik, en ze spraken dus allemaal Nederlands en ik zeg al, ik ga u, ja, dit en dat ik zeg, kan ik u een beetje helpen, ja, mevrouw is dat niet te duur? hoeveel kost dit en ik ben tot 9 frank en dit en dat, enfin, dat was er echt zo, voordat je naar huis gaat al die geschenkjes, dat je moet meenemen hè. en uh, ik vond dat zo enfin, ze, ze zagen er allemaal zo goed uit, de een verbrand de ander met een schoon pittige ogen en als het zo goed aflopen is natuurlijk heel erg en premier Di Roepo is vannacht teruggekeerd inmiddels weer naar België nadat hij bloemen had gelegd op de plaats van het ongeluk. Zijn regering heeft een dag van nationale rouw afgekondigd. Door naar Syrië. Nederland gaat de oppositie in het land helpen met computers. Minister Roosendaal heeft deze hulp toegezegd, maar hij wil er nog geen details over kwijt. Als wij het hebben over fotoapparatuur, over internetapparatuur, over communicatieapparatuur in het algemeen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 En het interessante van mijn bespreking met de Syrische oppositie was... dat zij ze zelf ook kwamen met het feit dat dat een van de meest doeltreffende methoden is... om hen inderdaad te ondersteunen. En de woordvoerder van de Syrische oppositie in Nederland... legt uit waarom deze hulp zo belangrijk is.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 De opstand in Syrië begon vandaag een jaar geleden in de stad Dera. En daar zal op verschillende plekken bij stil worden gestaan. Veel Syriërs zijn inmiddels het land ontvlucht. Correspondent Sander van Horen sprak een aantal van hen. Ja Dit had ik een jaar geleden niet gedacht. We hoopten dat het zou gaan zoals in Tunesië. Dat we snel meer vrijheid zouden krijgen. Meer ruimte. Dat was het enige wat we wilden. Volgens de Verenigde Naties zijn er inmiddels meer dan 7500 mensen gedood bij de opstand tegen president Assad. In Peru zijn drie doden gevallen bij een uit de hand gelopen staking van gouddelvers. Zij demonstreerden tegen de manier waarop de overheid met illegale goudzoekers omgaat. Drie mijnwerkers kwamen om bij gevechten met de politie. In het zuidoosten van Peru wordt op veel plaatsen illegaal goud gewonnen. Daarbij wordt veel schade aangericht aan het regenwoud. Oud-gouverneur Blagojevic van de Amerikaanse staat Illinois... moet zich melden bij de gevangenis. Hij is veroordeeld wegens corruptie... omdat hij probeerde de senaatszetel van Obama te verkopen... toen hij president was geworden. Blagojevic heeft 14 jaar cel gekregen... Zelf zegt hij dat hij onschuldig is. In een afscheidstoespraak benadrukt hij dat hij altijd de goede trouw heeft gehandeld. I believe I always always thought about what was right for the people. And I am proud as I leave then enter the next part of what is a dark and hard journey. That I can take with me the sense of, the sense of accomplishment and the real belief that the things that I did as governor and the things I did as congressman have actually helped real ordinary people. De Amerikaanse televisieserie LAK wordt stopgezet. Televisiezender HBO heeft dat besloten... omdat bij de opnames al drie paarden zijn omgekomen. Hoewel HBO volgens de autoriteiten geen nalatigheid kan worden verweten... stopt de zender toch met opnames van de serie... over paardenraces, gokken en onderhandelen. Beautiful day at the track. And say the jackpot top three million. Leuk. Luk Met daarin onder meer Dustin Hoffman. Was sinds januari op televisie in Amerika en ook in Nederland te zien. In New York sloten de beurzen gisteren zo ongeveer gelijk. Er gebeurde niet heel veel. Hoge niveaus. Een dag eerder lijken de beleggers even een adempauze te geven. En die nemen ze dan ook. De Dow Jones sloot 1 tiende in de plus. En de Nikkei, want in Azië wordt alweer gehandeld, gaat het wat beter. Staat 18e in de plus. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 10 minuten over zes. Het Britse blad Enemy heeft een top 100 van de jaren 50 gepubliceerd. Nummer 1 is Chuck Berry met Johnny B. Good. Tijdloze klassieker die volgens het blad niet voor niets de ruimte is ingestuurd... in een soort tijdscapsule om buitenaardse wezens een voorsmaakje te geven... van onze muzikale cultuur. In de 50 top 100 staan verder Elvis op 2... met Hound Dog en Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire op 3. Nou, een willekeurige gegeven dan uit de top 10, Summertime Blues. And you gotta work lead. Sometimes I wonder what I'm a gonna do But there ain't no cure for the summertime time.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 En no met Summertime Blues. Het is 13 minuten over 6 uur, luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Maar nog goedemorgen. Morgen. Je bent vanochtend ja. in Lommel in België, net over de grens. Wat ga je doen? Ja, is het wel een goede morgen voor Lommel. Lommelkolonie eigenlijk. Ik ken het hier goed. Ik heb hier uh, eigenlijk half gewoond. Tot een aantal jaren geleden. Lommelkolonie ligt net over de grens. Onder Eindhoven, je rijdt Valkenswaar door, langs Bergrijk. En dan is de kolonie eigenlijk het eerste van Lommel wat je tegenkomt. Daarom wonen er ook zoveel Nederlanders, net over de grens. Soms was het het belastingvoordeel, soms ook gewoon omdat je... kennis maakt met een leuke Belg, zoals ik ooit heb gedaan. En dan woon je in de kolonie. Lommel is een van de grote gemeenten van Vlaanderen. Het is een enorm oppervlak. Lommelcentrum heb je. Maar je hebt heel veel buurtschappen, hechte buurtschappen... waar de mensen elkaar kennen. Ik geloof dat er iets van elf zijn, en dan slaken vast nog een paar over... En uh, de kolonie ligt dus net over de grens. Het is een kerk, het is de school, de begraafplaats. Er is een, een, een vuurwerkhandel, waar ook veel Nederlanders komen. Er is een bakker, er is een slager. En dan heb je het wel een heel eind gat. En dan natuurlijk heel veel huizen tot ver achter in het buitengebied. De mensen kennen elkaar. Vandaag sta ik niet bij de school. Daar blijven we een beetje vandaan. Ik ben een anderhalve kilometer verder. In de Lommel Barrier. En in Barrier, daar staat een tankstation, annex broodjeszaak. Ja, en iedereen die elkaar kent, die komt hier bij elkaar. Die hebben hier natuurlijk vandaag geen ander gesprek... dan het gesprek over dat fatale busongeluk. Een dag van rouw komt eraan in België. Ik eh, geloof dat nog niet helemaal is vastgesteld hoe dat allemaal gaat verlopen. Maar eigenlijk is hier iedereen al in de rouw. Het wordt lente vandaag, het wordt een prachtige dag. Maar in Londen nog niet. Maar nou Remmers is in Lommel barrier vanochtend en ontvangt daar gasten. En wij gaan terug naar uh, Lommel gisteravond. Bij de school kwamen veel mensen bloemen brengen. De school, het tekstuur staat pal naast de kerk. De kerk die geopend is om deze avond. Avond dat vlak naast die kerk een herdenkingsplek is ingericht tegen het hek van de school aan. Een wit doek daarover gedrapeerd. Voor dat doek een lage tafel met daarover een wit tafellaken. En op die tafel kaarsjes, heel veel bloemen en teksten. Hier bijvoorbeeld een meneer die een groot plakkaat kon brengen met een gedicht erop. Het is een uh, gedicht, geschreven door Maurice en uh, Het is de stadsdichter van Lommel. En, uh, ja, het is een kleine gemeenschap met, uh, met, met een groot hart. Dus het, het pakt iedereen natuurlijk. Wat doet dit met de gemeenschap? Het is een enorme schok. Nee, het is, het is niet te geloven. Ik zeg altijd... Een klein... Hoeveel mensen wonen hier? In de kolonie woont een, uh, een kleine 2000 mensen. Iedereen kent elkaar? Ja. Dus je kent waarschijnlijk ook slachtoffers? Mm, ja. Het, momenteel is er nog geen uitspraak van natuurlijk, maar uh, het is de dat Er wel enkele bij zullen zijn. Er is niet iemand bij. wie is Romeo, die kost twee jaar niet. Nee, niet dan die en nu het wat later is geworden en de mensen terug zijn van hun werk, staan ze hier, de mensen uit Lommel, bij de herdenkingsplek, bij de school, te praten met elkaar, te huilen, vallen elkaar in de armen, kinderen met hun ouders, en praten met elkaar over wie het zou kunnen zijn, wie zijn de slachtoffers. Ze leven allemaal nu in grote onzekerheid. Zijn het onze buren, zijn het de kinderen van het voetballen? Wel opvangen, veel opvangen, want op de televisie zeggen ze alles nog niet. Hè? Nee. Dat zijn toch verschillende doden, zeggen ze. En hier van deze school de misten. Hè. Ja. En om op te vangen, om informatie op te vangen. Ja, ja. ja dat is waar we hier zijn, ja. En ook de oudere mannen hier uit het dorp komen naar deze plek toe in de hoop dat ze iets nieuws horen. Zoveel do do kinderen dood in, in zo'n keige hucht, dat is de ramp. Een moeder met een klein dochtertje van zeven laat het dochtertje een roos leggen. Ze heeft het er al de hele dag over met haar dochter. Haar dochter stelt veel vragen. Hoe praten ze er met elkaar over? Eigenlijk heel eerlijk. Heel, op een heel gewone manier. Uh, als zij vragen heeft, dan probeer ik ook zo eerlijk mogelijk te antwoorden natuurlijk. En om voor haar ook een plaatje te geven, wil ik heel even hier met haar komen kijken. Gewoon dat zij het ook een plaats kan geven, omdat ze al heel de dag heel veel vragen stelde. Zoals? Ja, mama, waar zijn die kindjes nu? Hoe moet dat met de kindjes? Uh, Mm -hmm. ken ik die kindjes. Dus... En wat zegt u dan als u zegt ik ben heel eerlijk? Uh, dat er wel kindjes zijn die wij dus kennen. Omdat die grootouders bij ons in de straat wonen. En ja ze ziet die dan ook wel eens af en toe lopen natuurlijk. Het is gewoon onbeschrijfelijk. Dat was Lommel gisteravond. Um, u hoorde net, Mayno Remmers, wij zijn vanochtend ook in Lommel op gepaste afstand. Bijna tien voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hij was een van de meest belovende, veelbelovende politici van China, Bo Xilai. En hij werd klaargestoomd voor hoge functies binnen de communistische partij. Berichten al eerder over hem toen zijn stoel plotseling leeg bleef... en vanochtend is hij onverwachts vervangen. Correspondent Wouter Zwart. Wouter, waarom moest hij zo opeens weg? Ja, die meneer Bo Xilai, dat was echt een van de kroonprinsen van de Chinese politiek. Uh, iemand die heel snel is opgeklommen tot uh, partijbaas van de belangrijke stad Chongqing. Uh, dat heeft hij gedaan door bijvoorbeeld de lokale maffia te verslaan. Iemand die zich echt geprofileerd heeft als zeg maar, een nieuwe generatie ronde patriotische leiders. Echt iemand die gedood was om uh, komend jaar een hele hoge... Politieke functie te gaan krijgen in de landelijke uh, politiek. Uh, maar dat liep ineens helemaal anders uh, ongeveer 1-2 maanden geleden. Hij had een belangrijke rechterhand, de politiebaas van de stad Chongqing, waarmee hij samen. Zeg maar de criminaliteit uh, heeft verslagen daar. Uh, maar die man die raakte onlangs betrokken bij uh, waarschijnlijk een grote corruptiezaak. Men weet nog steeds niet precies wat er nou precies met die man aan de hand is. Maar de naam van Bochilai, zijn grote leider, die werd daar ook in genoemd. Nou, die politiebaas, daar gebeurde afgelopen maand iets heel vreemds mee. Die rende ineens naar het Amerikaanse consulaat. Hij heeft daar een dag en een nacht gezeten. En we gaan zeer sterk terug dat deze man heeft geprobeerd om.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 Ja, er zijn natuurlijk wel vaker hoogambtenaren die ontslag krijgen om allerlei zaken, corruptiezaken en dat soort dingen, maar zelden van het kaliber van deze meneer Bo -Chilai. Uh, deze man werd genoemd als een van China's ja, toekomstige grote leiders. Misschien ooit zelfs wel als premier, wie wist. Uh, ja, en dat zijn toch mensen over het algemeen die het absolute vertrouwen hebben en natuurlijk ook moeten hebben van de hoogste partij. Dat deze man dus nu uh, ja, wordt ontslagen, ieder wat zijn functie is opgeven. Dat, dat is echt wel bijzonder. En is hij daarmee helemaal van het toneel verdwenen? Het ja, is nog een beetje onbekend wat er nu precies met hem gaat gebeuren. Hij heeft de afgelopen jaren echt overduidelijk zijn best gedaan... met al zijn crimefighting en hele papillotische uitspraken... om, zeg maar, een goede adem te vallen bij de partij tot. Uh, ja, hij lijkt nu eigenlijk een beetje zijn doel voorbijgeschoten te hebben. Uh, de man deed de afgelopen jaren ook wel eens wat uh, wenkbrauwen, fronsen... door bijvoorbeeld te prinken voor nieuw socialisme... en dat de bevolking van zijn stad weer rode liederen moest gaan zingen. Uh, terwijl zijn zoon aan de andere kant in Peking een graag gezien... Een als was in het sociale circuit en zelfs een rode Ferrari rijdt. Dus ja, wie was nou eigenlijk de ware Bo Xilai? Het lijkt nu alsof de grootste landelijke politieke leiders een beetje hun handen van hem aftrekken. Ja, we moeten dus in de komende weken gaan zien wat er precies met hem gaat gebeuren. Maar het is een zeer belangrijk ontslag hier in China. Onze correspondent in China, Wouter Zwart, over het waarschijnlijk einde van de carrière van Bo Xilai. In de loop van deze ochtend maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek... het CBS nieuwe werkloosheidscijfers bekend in Nederland. Afgelopen maanden gaat het minder goed. Maar er zijn ook plaatsen waar ze zitten te springen om mensen. Waar zitten die banen? Nou, bijvoorbeeld in Schiedam bij installatiebedrijf De Jong. Daar zoeken ze meer dan 10 mensen... om hoogwaardige verwarmingssystemen te bedenken en te bouwen. Nou, je hebt thuis een cv-ketel. Er zit een, uh, een brander in met een capaciteit van 25 kilowatt. Wij maken ze van honderden megawatt waar je een hele stad mee verwarmt. En daarmee zijn we Europees marktleider. Er staat de meneer van Blauwe overal met een hoge drukreiniger wat lasresten weg te spuiten. Albert de Jong, vierde generatie directeur-eigenaar van uh, dit installatiebedrijf. Jullie zijn begonnen in? Scheveningen in 1877. Werk dat gedaan moet worden door mensen die verstand van zaken hebben. Uh, technisch hoogwaardig geschoold personeel. Is staat een beetje aan te komen voor jullie. Dat is moeilijk. Uh, maar um, we slagen erin om ons personeelsbestand uh, ook uh, eh, sinds de crisis september 2008 en nu de tweede, de dubbeldip, uh, om daar goed uh, doorheen te komen. En om toch, het duurt wat lang, maar om toch de mensen die we willen hebben te krijgen. We hebben nu uh, tussen de 11 en 15 vacatures nog openstaan. En dan niet, en dan niet ter vervanging, maar ter uitbreiding. En um, ja, het lukt ons tot nu toe heel goed om, uh, om vacatures te vervullen. Uh, dat komt ook omdat wij hebben uh, een aantal grote concurrenten. En daar zijn mensen maar verantwoordelijk voor een deelaspect. En wij geven mensen van A tot Z verantwoordelijkheid voor een project. Wij hebben ook geen uh, in inkoopafdeling. Ik heb een hekel aan inkopers. Dat worden altijd vervelende mensen. Dus uh, projectgroepen mogen zelf uh, inkopen. Dat voegt waarde toe aan je werk. Dus als je dan ook van A tot Z betrokken bent bij je werk. Van engineering tot uitvoering en nazorg dan geeft dat veel meer arbeidsveiligheid. Het gaat niet om een paar rotcenten, het gaat erom dat je je kan ontplooien... en dat je uh, uh, verantwoordelijkheid mag dragen. Dit, is, uh, dit noemen we een, uh, een gasstraat. En dat is opgebouwd op een skit, zodat het in één keer op transport kan. Deze branders, uh, dit is eigenlijk de toevoer naar de brander. Maar hier zie je dus de gekleurde uh, pijpen, uh, die geven Geel, aan... Hè? Geel ja. en, en wit geven aan wat voor brandstof er doorloopt. Als dus olie of gas of allebei. Uh, en dat is de brandstof om uh, een warmtekrachtcentrale uh, efficiënter te laten uh, produceren. Hebt u moeite om aan mensen te komen? Om bijvoorbeeld dit enthousiasme wat u uitstraalt rondom dit bedrijf, om dat over te brengen en mensen hier naartoe te halen? Nee, want uh, uh, de mensen die hier werken, uh, die kunnen wij ook uh, lang aan ons binden. Ons, ons verloop is laag, ziekteverzuim is laag. En dat uh, heeft ermee te maken omdat de mensen hier zich kunnen ontplooien. Um, er is nog wel, de aansluiting tussen school en bedrijf is niet goed, vinden wij. We hebben hier hele goede contacten met hele goede scholen. Het Albeda, Zadkine College hier in Schiedam, ook bij onze vestiging in Hilversum en Zaandam... hebben we ook goede contacten met, uh, met scholen in de omgeving. Maar, die jongens, als die hier van school komen... Ze dan kunnen moeten... eigenlijk maar niks, of ze kunnen onvoldoende? Well, ze kunnen onvoldoende, ze kunnen, dat zal ik niet zeggen, maar ze kunnen onvoldoende. sluit on, onvoldoende aan bij, bij onze uh, hoogwaardige producten die ze ja. moeten gaan maken. En um, ja, je krijgt hier de kans om je ontplooien, te ontplooien. Dat, dat is een open deur, dat zal, dat zal iedereen zeggen. Maar als je hier geen opleiding volgt of een cursus volgt, dan word je toch wel uh, een beetje als outcast gezien hier. Dus, uh, ons budget is erg hoog uh, van opleiding. Want we moeten ons blijven onderscheiden op een internationale markt. Nou, dat kan alleen maar als je innovatief bent, en dat kan alleen maar als je je mensen. Uh, leert uh, met state-of-the-art producten om te gaan en uh, uh, tools te hebben waarmee ze die kunnen bedenken. Albert de Jong, directeur van het gelijknamige bedrijf, in een reportage van Peter van der Meerschout. Om half tien dus maakt het CBS de meest recente werkgelegenheidscijfers bekend. Het NOS Radio 1 Journal Sport. Alle kwartfinalisten in de Champions League zijn nu bekend. Real Madrid en Chelsea verzekerden zich als laatste clubs van die kwartfinales. Real boekte thuis een simpele overwinning op CSKA Moskou. Uitwedstrijd eindigde nog in 1-1, nu werd het in uh, Madrid 4-1. Chelsea en Napoli maakten er na de 3-1 uit het eerste duel een ware thriller van. En dat was het eigenlijk ook in de eerste wedstrijd al in Napels. Toen won Napoli met 3-1. Ga er maar aan staan als Chelsea zijnde. Een ploeg die toch niet echt in grootse vorm verkeert... maar de weg omhoog onder, notabene een Italiaan... die Matteo lijkt te hebben gevonden. En dat was te zien op Stamford Bridge. Het publiek schreeuwde ze naar voren... hoewel de Napolitanen toch best met enige regelmaat tegenstand konden bieden. Drogba na een half uur spelen met de 1-0 voorsprong in de tweede helft. Terry, hij was er in de eerste wedstrijd niet bij, nu weer belangrijk maakte de 2-0. Inler een fantastische goal. Ja, toen ging die thriller verder met uiteindelijk Lampert een penalty die hij een kwartier voor tijd mocht nemen. 3-1 tussenstand. Zorgde er dus voor dat er verlengd moest worden. Op leven en dood werd er gestreden. Dit is voetbal zoals je voetbal wilt beleven. En uiteindelijk is het... Een Servier, een rechtsback, Ivanovic. Normaal gesproken een grijze muis. Nu voor even de held van Londen. Want hij maakt de winnende de vierde voor Chelsea in die wedstrijd tegen Napoli. En dat betekent Chelsea naar de kwartfinale. En Napoli met rechterrug uit het toernooi. Roland van der Geren. Morgen is de loting voor die kwartfinales in de Champions League. In de Europa League is het vandaag de beurt aan de drie Nederlandse clubs. Koploper AZ is in Italië voor de return tegen Udinese. Thuis wel eindigde in 2-0 voor de club uit Roekmaar. Verdediger Nick Viergever is nu eigenlijk al tevreden. Dat was een mooie ervaring. We staan nu uh, 2-0 voor. En, ja, we zijn verder gekomen dan, uh, dan dat onze doelstelling was. eigenlijk. Dus Het zijn allemaal uh, wedstrijden die, die, die bonus zijn, maar die je wel wil winnen. Zeg maar. ja, nu je er toch bent en nu je er zo goed voor staat, dan uh, ja, daar wil je doorkomen natuurlijk. En PSV wacht de moeilijkste klus. De Eindhovenaren verloren vorige week met 4-2 van Valencia. Het wordt ook nog eens de vuurdoop voor Philip Cocu als hoofdtrainer van PSV. Hij volgde afgelopen maandag de ontslagen Fred Rutte op. Cocu zit dankzij die twee uitdoelpunten toch nog wel kansen. Nou, Voor die kansen die, die we onszelf gecreëerd hebben, daar moeten we vol voor gaan. Kijk, dat Valencia een topploeg is, eh, ook in Spanje. Eh, Valencia favoriet is, dat is duidelijk. Maar de kansen die er voor ons liggen, daar gaan we wel vol voor. En ik kijk eh, van wedstrijd tot wedstrijd. En de eerste wedstrijd is Valencia. En daar willen wij het resultaat en het succes boeken wat we nodig hebben. FC Twente strijdt vanavond in Gelsenkirchen... voor een plaats in de kwartfinale van de Europa League. En ondanks die goede uitgangspositie voor Twente... geven de Duitsers daar de moed niet op. Schalke heeft volop geloof in een goed resultaat. Zeker nu ook Klaas-Jan Huntelaar weer meedoet. Bas Ticheler bezocht het Duitse kamp... maar blikt eerst nog even terug op die wedstrijd van vorige week. Van die wedstrijd vorige week in Enschede zijn twee dingen blijven hangen. Op de eerste plaats die prachtige sfeer met twee bevriende clubs. In de golfsvesten werd zelfs het clublied van Schalke gedraaid. En als het om de wedstrijd gaat, is natuurlijk die merkwaardige strafschop blijven hangen. Penalty, penalty, die moet hij nog opleggen. Hij raakt me heel licht met zijn knie op mijn enkel, waardoor ik mezelf, uh, ja, eigenlijk, waardoor ik ten val kom. En, uh... Ja, dan krijgen we een penalty en een rood van. Nou, sterker nog, er is niets aan de hand zien wij nu in de herhaling. Hij struikelt over zijn eigen benen, Luc de Jong. Hij struikelt over zijn eigen benen. Ja, ik heb het ook teruggezien. En, uh, ik zie heel duidelijk dat hij met zijn linkerknie mijn rechter enkel raakt. Waardoor ik zeg maar, tegen mijn linker achtervoet aankom. En dat is, uh, ja, het is heel licht, zoals ik al zei. Maar het is vaak net genoeg om iemand aan val te brengen. Lucky Luc de Jong. Dat was in een halve minuut het verhaal van vorige week... De return in de velddienstarena in Gelsenkirchen... die zal zo zijn eigen verhaal hebben. Want Schalke is strijdvaardig. Misschien wel door die rare strafschop van de week geleden. Maar toch vooral omdat Klaas-Jan Hunterlaar weer van de partij is. Die geen last meer heeft van zijn hoofd. Nee, alles is goed. Uh, ik heb uh, de eerste dagen wat last gehad. Maar de uh, laatste paar dagen voor de wedstrijd tegen Haasvouw... ging het al stukken beter. Had ik uh, Een paar dagen dat ik... Uh, ja, langzaam weer naar uh, een normale toestand toe ging, zeg maar. Dat, uh, dat alles weer goed was en dat ik me weer uh, wat meer mezelf voelde en wat beter in mijn vel zat. En uh, uh, ja, toen heb ik ook uh, besloten om te gaan, uh, gaan spelen samen met de trainer en de technische staf. En, uh, en uh, ja, iedereen was er positief over, ikzelf ook. En uh, na de wedstrijd was dat uh, een goede keuze, want ik heb absoluut geen last gehad. En uh, uh, ja, dat ging wel goed. Het slotwoord is voor Huub Stevens, de ervaren trainer, door de wol geverfd. Hij loopt al heel lang mee. En hij kan dus feilloos aangeven hoe Schalke FC Twente kan verslaan. Geen 11 meter gekomen. <lacht> <lacht> <lacht> maar we hebben Nee, We moeten enige toren toren eh, zien. Dat is toch klaar? Ja, want eh, Twente van toren afhouden. Zo voetbal is voetbal. Op papier is het inderdaad zo makkelijk. Maar of hem ook wil meewerken, dat valt te bezien. Hoewel een Duitse collega bij de persconferentie de vergelijking maakte met Bayern München en Basel. Want Basel die had toch thuis immers ook met 1-0 gewonnen. De zaal keek hem wat verbaasd aan. En Huntelaar en Stevens gelukkig ook.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 Onder hen zijn zeven Nederlandse kinderen. Naar verwachting zullen de stoffelijke overschotten vandaag worden gerepatrieerd. Vier instellingen die zich bezighouden met alcoholpreventie... willen dat het kabinet de accijns op alcohol verhoogt met 50 Ze zeggen dat met het oog op de bezuinigingen. De staat zou zo extra inkomsten krijgen terwijl de ziektekosten zouden dalen. Het Europees Parlement stemt vanmiddag over een motie... waarin het PVV-meldpunt over Oost- en Midden-Europeanen wordt veroordeeld. In de resolutie wordt de site discriminerend genoemd. Onderopstellers zijn de fracties waar het CDA en de VVD deel van uitmaken. En Nederland staat met vijf universiteiten in de top 100 van het tijdschrift... Timer Higher Education. Times Higher Education, moet ik zeggen. Van de vijf staat de TU Delft het hoogst, op plaats 51. En Nederland staat derde als het gaat om het aantal universiteiten in de lijst. Harvard University voert de ranglijst aan. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weerbericht van Weer Online.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 In de loop van de ochtend lossen de mistbanken en nevel op en rest een vrij zonnige ochtend. Ook vanmiddag is het ronduit zonnig en na de koude start vanochtend loopt de temperatuur vandaag snel op. En vanmiddag lopen de maxima uit 1 van 14 graden in de noordelijke provincies tot 17 na 18 graden in het zuiden. De wind is vandaag overwegend zwak en komt uit het zuiden. Morgen vrijdag dan is er al wat meer bewolking, maar komt ook de zon nog wel aan bod... Het wordt dan zo'n 16 graden. ANWB Verkeersinformatie. Korte files op de A4. Denag Amsterdam bij Zoeterwoude, 2 kilometer. En op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Bij Weidewormer, 2 kilometer. Nieuw. Een flexibel pensioen in abonnementsvorm. Het Egon Pensioenabonnement. Vraag het uw adviseur of kijk op egon.nl pensioenabonnement.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 Goedemorgen, het is uh, zes minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio in journaal Er is sprake van een opmerkelijke tegenstelling binnen de Partij van de Arbeid. Volgens het Europese Begrotingspact moet Nederland zijn begrotingstekort... binnen een jaar terugdringen tot 3%. procent. Een pact waar Nederland voor heeft gestemd... en dat op zeer sterke bijstand kon rekenen van de Europese PvdA-fractie. Maar nu wil kandidaat-fractievoorzitter Ronald Plasterk... alweer niets meer weten van die 3% procent-norm. In ieder geval niet op korte termijn. Correspondent Tijn SAD zoekt in Straatsburg uit hoe het zit. Nederland schiet als enige land in Noord-Europa volgend jaar eh, onder die 3% grens. En als we om die reden volgend jaar 15 miljard te gaan bezuinigen, dan duwen we ons land in diepe recessie. Ja, dat betekent dat we dat strengere pak niet van toepassing maken. Wij hebben daarvoor gestemd in tegenstelling tot andere Sociaaldemocraten in Europa. Dus jullie hebben voor die maximum van 3% gestemd? Natuurlijk hebben we dat gedaan. En in volle overtuiging. En in overleg met de partij en met de partijbestuur en met de Tweede Kamer. Thijs Berman van de PvdA hier in het Europees Parlement. Uw eigen partijgenoot Ronald Plasterk... die dreigt nu om ratificatie van dat pact te blokkeren. Het... Uh... Dit begrotingspact gaat verder dan 3%. Het gaat naar een half procent begrotingstekort maximaal. En dat is een serie van draconische bezuinigingsjaren die elk land over zich heen zou roepen. Dat moet je niet willen met elkaar. U bijvoorbeeld heeft hier in Europa keihard ja gezegd tegen dit soort regels. Hè? Tegen het zogeheten six-pack. Daar zit die 3%-regel al in. Ja, in dat six-pack zit de 3%-regel. En ook met duidelijke sancties voor landen die zich daar stelselmatig niet aan houden. Dat is heel duidelijk. Maar dat begrotingspact gaat over een half procent structureel tekort. Ja, Maar daar en... hoor je plasterk niet over. Nee, ja, daar hoor je niemand over. Maar dat is, dat is een veel ernstiger situatie. Heeft u dan plasterk gebeld en tegen hem gezegd, die 3 procent, daar hebben wij al lang uh, onze steun aan verleend. Uh, dat is uh, in beton gegoten. Heeft u ja. voorgestemd? Maar daar staat ook de PVDA vierkant achter, ook Ronald plasterk. Dus 3 procent is oké. Okay. Plasterk ook. Ja, maar wat we niet willen. Oké, okay, maar dan toch even voor de duidelijkheid. Daarom vroeg ik ook, heeft u uw partijgenoot plasterk gebeld? Heeft u hem duidelijk gemaakt? Vergeet het onderscheid niet te maken. Die 3% daar zijn wij voor. Daarin steunen wij nu kabinet Rutte. Maar ik denk dat het volkomen helder is dat de PVDA altijd gestaan voor een duidelijk begrotingspact. De ministers van Financiën achtereenvolgden. De minister van Financiën van de PVDA zijn buitengewoon verstandige mensen geweest. Zou u Plasterk aanraden om dat heel duidelijk te maken? Dat het hem om dat halve procent op de langere termijn gaat, dat dat te ver gaat? Ik geloof niet dat ik Ronald Plasterk iets hoef wijs te maken over hoe duidelijk je moet zijn in de politiek. Dat weet hij heel erg goed en dat doet hij ook. Ik vind dat we binnen um, twee, drie jaar, laten we zeggen, per 2015 moeten we aan die 3%-grens voldoen. Maar dan moet bespreekbaar zijn dat we niet in 2013 dit bedrag bezuinigen. Want daarmee maken we de economie kapot. Tja, Ronald Plasterk was dat. Die dus pas over een jaar die norm van 3% ziet zitten. Zijn partijgenoot Thijs Berman in Europa, die een toch wat ander scenario's schetst. De discussie binnen de partij is nog niet voorbij. We gaan naar België. Het land rouwt na het zware busongeluk in Zwitserland... waarbij er 28 doden vielen, bijna allemaal kinderen. In de Sint-Pieterskerk in Leuven... werd gisteravond een druk bezochte gebedsdienst gehouden. Alle stoelen zijn vol en men staat eigenlijk op uh, bosjes bij elkaar in de kerk. Ik heb nog nooit de kerk zo vol geweten. Deken Dirk de Gent is nauw betrokken bij de Sint-Lambertus-school in Heverlee een van de twee getroffen scholen. Ik ben er ook de pastor doen doe daar de school missen. Uh, en de kinderen van het zesde leerjaar bereiden zich voor op de geloofsbelijdenis. Ze zitten dus in de catechese dus uh, we kennen ze allemaal persoonlijk. En dat uh, maakt het drama natuurlijk nog, nog groter. De grens stond de ouders bij die de hele dag moesten afwachten... of hun kind het had overleefd of niet. Uh, als je het niet weet, dat is wezenloos. Ik heb uh, enkele ouders daar die zitten, die uren wachten... Uh, die, die daar afwezig zijn en dan een klein gesprek kunnen voeren... Terug in een stilte te vallen. Het is uh, echt uh, tegen de waanzin op. Hanani Pinar werd midden in de nacht door de school gebeld. Ze nam vervolgens zelf contact op met de Zwitserse politie. En ongeveer anderhalf uur later hebben zij mij gebeld om te zeggen dat uh, mijn dochter het overleefd heeft. En dat ze overgebracht is naar Bern, uh, naar een universitaire ziekenhuis, omdat ze veelvuldige verwondingen hadden. Uh, op dat moment wisten zij niets meer, alleen dat ze ja, leefde. Haar dochter liep zware beenbreuken op en brak haar arm. Ze vertelde haar moeder hoe het ongeluk gebeurde. Ze was op dat moment aan het slapen. En ze heeft eerst een klap gehoord, en dan een botsing gevoeld. En de volgende moment lag ze ondersteboven. En het was donker en overal wenende en roepende kinderen rondom haar. Ze hebben eerst andere mensen bevrijd. En tijdens de reddingsactie is er één persoon bij haar gebleven om de ganze tijd met haar te praten en haar alert te houden. Dat is ook veel waard. Bij de scholen worden bloemen en tekeningen neergelegd. De Belgische TV discussieerde hulpverleners... over de klasgenoten van de verongelukte kinderen... en hoe je hun moet uitleggen wat er is gebeurd. Een heel belangrijk element daarin is dat die kinderen... een verhaal krijgen, uh, verteld wordt, de feiten verteld worden zoals het is. Dus een, het, het kind, zegt men dan, heeft recht op het echte verhaal. Hè. Dat wordt verteld, maar in die eerste gesprekken... Uh, kan er eigenlijk ook al heel wat meegegeven worden. Uh, kinderen worden daar allee, toestemming gegeven, bijvoorbeeld dat ze mogen voelen... dat ze niet alleen maar flink en sterk hoeven te zijn. En, en mee te zoeken en te denken, ja. zodanig dat verbloemen. kinderen... niet verbloemen. Niet verbloemen. Niet verbloemen. Echt wel Die kinderen zijn ook slimmer dan dat je denkt. Hè. Mm -hmm. ja. Het is niet omdat je twaalf jaar zijt dat die, die niet de situatie inschatten. Die zijn uh, sterker dan dat je kunt vermoeden. Persfotograaf Koen Keppens ging naar de sint School. Hij fotografeerde een moeder die haar twee kinderen omhelste. Kostte hem veel moeite. Dit is Heverlee, 12 uur deze middag. Een plaats waar ik liever niet was geweest. Want eigenlijk wou ik hetzelfde doen dan die mevrouw op de foto. Namelijk mijn kinderen van school halen om hen een hele namiddag te knuffelen. Meer valt daar niet over te vertellen. Gebedsdienst. In Leuven gaan we naar Lommel, Lommel Barrière, om precies te zijn. Daar is vanochtend Maino Remmers. Mijn op een plek waar de inwoners van Lommel elkaar ontmoeten? Ja, het is een tankstation, broodjeszaak, hebben de kranten. Uh, ik ben net ook langs de school gekomen. Die ligt eigenlijk anderhalve kilometer verderop, vlakbij de grens. Aan de Luikersteenweg. Ja, we horen het net al in even kaarsje, bloemen, hier ook. Uh, net kwam er een schoolbus langs gereden, een lege... Dan zitten hier natuurlijk al meer scholen. Ja, en natuurlijk is het hier het gesprek van de dag. Er zijn extra edities van de kranten uh, uitgekomen. Ik loop maar eventjes naar binnen. Daar zitten de mensen in een hoekje, uh, gebogen over onder andere het belang van Limburg, terwijl er ook flink wordt gezet langs de televisiekanalen. Ja, ik wel. Ik zet een kijk waar hoe de toestand is. Hier een Lommel. En, en in de krant zien we een soort reconstructie eigenlijk, hè? Ja, je ziet wel. Ja, ja, ja. Maar uh, het, is, het is nog allemaal niet duidelijk volgens mij. Want het kan nog wel duidelijker worden. Is, is dat de vraag die een beetje overheerst? Waarom? Hoe kon het gebeuren? Ja, nee, dat is niet zo duidelijk. Maar iedereen, veel mensen kennen elkaar hier goed. Hè? En ook die slachtoffers en zo. En uh, uh, achteraf, misschien volgende week... dat we veel meer te weten komen over het ongeval zelf dan de rest. We ja. zijn nu toch meer bezig met ja, wie waren erbij betrokken... wie zitten er in de bus... Wie kent wie? Ja, niet zo druk, maar hier met een compagnon. Hier, die komt hier ook altijd in. Uh, die is in de buurjongen, die, uh, die is erbij. Die is erbij betrokken geweest. Ja. En hoe is het daarmee? Die is uh, gestorven, die is helaas overleden. Ja. Dat is onze grote spijt van. Ja. En de familie is daar nu naartoe? De familie, die ouders zijn kinderen. maar zijn broer is nog hier. En de grootouders die nemen daar erachter... de... Zorgen over een dramatische, een dramatische gebeurtenis voor onze gemeenschap hier. Ja, We bladeren een beetje door de krant. De krant komt ook uit zonder advertenties. Welke krant is dit? Even erbij pakken. Het Belang van Limburg aan alle getroffen families. Onze oprechte deelneming en veel sterkte. Met een foto, twee jongetjes en een moeder die bloemen leggen. En dan staat er een geachte lezer... uit respect voor de families van de slachtoffers van de busrang... heeft het Belang van Limburg beslist vandaag een sobere krant uit te brengen... zonder commerciële boodschappen. Dus geen enkele advertentie in de krant. Ja, dit is voor het hele land uh, natuurlijk een, een shock. Maar dit is een kleine gemeenschap. De kolonie, de barrière. Hier komt iedereen bij elkaar. Nou, hier wel de, de vaste klanten, zo, die komen hier nog eens morgens... Uh, het laatste nieuws... Uh, aan de weten komen en dan uh, aan gaan ze werken, hè? Ja. Dat toch wel vandaag. Ja, dat wel, ja. Moet wel, hè? Ja. Maar ja, jullie moeten er wel mee verder. Ons leven gaat verder, inderdaad. Maar dat is heel triest. Want er zijn in één keer 18 kinderen waarvan de ouders getroffen zijn in de kolonie. Dus is dus een heel klas, zeg maar, die vinden een heel trieste... Hier ook nog een pagina in het Belang van Limburg, pagina 17. Dat is een, een foto aangeslagen ouders bij het stekske, hier verderop. Uh, waar ook een, een moeder aan het woord komt in het artikel. Als mijn dochter niet was blijven zitten, had ze in de bus gezeten, schrijft een van de ouders. Ja, heel veel foto's van mensen uit Lommel, bedroefde mensen, uh, ook hulpverleners aan het woord in de kranten. Eigenlijk is de hele krant helemaal vol met foto's, met artikelen... ook over eerdere busongelukken. Ja, het wordt het gesprek van de dag en de gemeenschap hier in Lommel... zal er mee verder moeten. En in Lommel, daar in die broodjeszaak, annex tankstation... is vanochtend Maino Remmers. Zodanig. de links komt terug uit Libië. Maar ja, hoe recycle je eigenlijk een helikopter? Hoort u zo meer over. Sean Bakker eerst voor de verkeersinformatie, Sean, Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Ja, 15 kilometer file, dat valt allemaal reuze mee. Zijn nog geen bijzonderheden eigenlijk. Het gebruikelijke beeld op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 4 kilometer. En nog iets langer is de file op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Bij knooppunt Waterberg, 5 kilometer. Wat verwacht je voor de rest van de ochtend? Ja, het is eigenlijk prima weer om, om auto te rijden. Dus we gaan er maar vanuit dat het redelijk normaal kan verlopen. Zou inhouden zo'n 150 kilometer rond half 9. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zelf noemen ze het een historisch moment in de evolutie van menselijke kennis. De makers van de wereldvermaarde Britannica-encyclopedie... namen in ieder geval wel een historisch besluit. De Britannica verschijnt niet meer op papier. Zo'nzelfde beslissing namen de makers van de Nederlandse winkelplins... Prins encyclopedie al een paar jaar geleden. Mark-Robbie Visser dook in de boeken. Ik ben te gast bij ja, de grote eigenlijk bij uh, André Otto en uh, Martine Bot. En je gelooft het niet, maar hun redactie en hun kantoren bevinden zich aan de papiermolen. Nou, Klopt. dat is ook geschiedenis, hè? Ja, ja dat ja, nou ja. kan geen toeval zijn. Uh, nee, dat is geen toeval. Uh, de historie van het uh, boek gaat overigens wat, uh, wat verder terug. We praten over, uh, u ziet ze hier staan, hè? de, de ja, grote pronkkast van de winkelerprins, ja. Wat is nou de oudste? Uh, dat is het de kleinste, heel goed. Helemaal bovenin, ja. we kunnen er niet bij. We schrijven 1870. Uh, ja, die winkelprins. Ja, die oudste zijn heel erg leuk. Ja. Maar kijk, die winkelprins is een paar jaar geleden al gestopt. Hè, met, ja. Jullie zijn al een tijdje geleden al gestopt met de papieren versie. Ja. En nu dus ook jullie grote internationale uh, tegenhanger, mag je zeggen, Britannica. En wat mij nou zo fascineerde, is dat de Britannica spreekt van een historisch moment in de evolutie van menselijke kennis. Wat zouden ze daar nou precies mee bedoelen? Ja, voor, dat is niet voor alle boeken geldt dat zo. Wat mij betreft, wil je gebruikt alles door elkaar, euh, zoals je alle media door elkaar gebruikt. Maar voor de encyclopedie is denk ik, de, de papieren encyclopedie, dat, dat is, het is te duur, te groot, te veel, het staat stil... Dat, dat, dat is er niet meer. Nee, dat, Bij ons wat... was dat al in 2009, was dat al ja. duidelijk hoor. We hebben nog een paar jaar lang. Waren gereken... jullie nou heel vroeg of is Britannica gewoon laag? Nou, of ons taalgebied is kleiner. Ik denk dat Britannica het erg lang heeft volgehouden, ja. eerlijk gezegd. Verandert dat ook onze manier van leren of van kennis opnemen? Uh, de overdracht van informatie verandert. Uh, ja? Het boek zal er niet meer zijn hè. als je dat zegt, nergens meer. Uh, daar staat tegenover dat het overal verkrijgbaar is. Het is Dat is gewoon om ons heen in onze cloud, nietwaar? Het is in uw persoonlijke cloud ja. dus, uh, deze kennis uh, toegankelijk. Zo, zo is het ook daadwerkelijk, ja. ja. We zijn Winkelenprints uh, nu aan het introduceren in het, in het basisonderwijs. Uh, makkelijk taalgebruik, geen moeilijke woorden en vooral geen uh, lappen tekst. Geen, het, het is makkelijk toegankelijk en te begrijpen. In het voortgezet onderwijs hebben we een iets moeilijke versie voor de onderbouw, en uh, zelfs een de hele grote winkelprint voor. Uh, voor de studenten die uh, Winkelen uh, gebruiken als eikpunt voor de informatie die ze vinden op het internet. Ja, het, is, het is alom vertegenwoordigd en je kunt ook veel meer op doelgroepen. Ja, dat, is ook wel, dat is ook soms wel een nadeel. Want het leuke van de asproperatie is dat als je, dat zeggen mensen dan, als ik ziek was, dan nam ik er eentje mee naar bed en dan ga je bladeren. En dan krijg je alles rijp en groen door ja, Dat kan nou niet meer het tegenwoordig. Gaat van paus, keuze naar pensioenen, pioneroos. En nu je moet je je, moet je belangstellingen aanvinken en aangeven. En dan krijg je dus. Als het, goed, als het mee zit nog uh, wat je belangstelling heeft. Maar je krijgt dus dan nooit meer te zien wat je belangstelling niet heeft. Maar nog best zou kunnen hebben als je had geweten dat het bestond. Ja, en wat heeft dat voor consequenties, denkt u? Ik heb, ik heb... Hebben jullie dat wel eens onderzocht, heb... hoe dat werkt? Ja, die veelheid is ook een vorm van magert. Het is, het, is, het is gigantisch. Het, het is een enorme overdaad aan wat je allemaal over je heen gestort krijgt. Je kan het ook een vorm van verdunning noemen. Dat is uh, een revolutie. Ja, een dus revolutie aan de papiermolen. Oh, absoluut, ja. Het ja, doet nog even voordat de, voor de naam van de papiermolen wordt, uh, wordt veranderd. Het in gaat, uh, gaat vrij. Wordt het dan? Ja, ja. ja. ja. wordt het uh, de e-boek. De e-plein uh, nou, e e ja. of zo? Het e-plein, ja. Dat zal nou, een maar ik, dat, ik lees alles door elkaar. Ja. Ik lees het op ja? internet, op boek. Het uh, hangt er vanaf waar ik zit. Het hangt er vanaf ja. waar ik zin in heb. Leuke tijd, hè? Mondelijk. Ja, geen probleem. Ja. Het is een geweldige ja. tijd. Ik ja, is niet ja. trouwens te zijn om die, dat die papieren tijd voorbij is? Nee. Ik vind het beduidend uh, spannender. Je, uh, het is beduidend spannender. Het nou ja, ja. is wel zo dat online, dat is, dat is nog wel, je kunt full tekst zoeken in de encyclopedie. Ja. Dus je vindt ook, wat je vroeger nooit dingen die je vroeger nooit vond... omdat iemand verborgen zat in de biografie van een ander, die vind je nu wel. En dat, dat is, vind ik echt een buitengewoon groot voordeel van online. Bedankt en uh, groeten uh, uit de houten van de papiermolen. U bedankt. Ja. Ja. <laughs> Mark Robin Visser sprak met Martine Bot en André Otto van de Winkelen Prins Encyclopedie. Het terughalen van de Nederlandse marinehelikopter uit Libië kost 21.000 euro. Dat meldt minister Hille van Defensie. De linkshelikopter werd begin vorig jaar ingezet bij een poging om Nederlanders te evacueren. Dat mislukte, u weet dat nog. En de de helikopter viel in handen van Gaddafi-aanhangers. Minister Hiller heeft gezegd dat de nog bruikbare onderdelen... eerst uit de helikopter worden gehaald... en daarna zal de rest tot schroot verwerkt worden. HKS Metals is een bedrijf dat gespecialiseerd is... in het recyclen van metalen. Kees Heuvelman, directeur van HKS. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft vaker attributen van het ministerie van Defensie vernietigd. Hè? Waar moeten we dan aan denken? Uh, alles wat met omsvoering te maken heeft, van hulzen tot vliegtuigen. Aha. En was wat leuks gevonden? Uh, ja, maar dat heeft voor uh, de rest weinig zin, want uh, onder toezicht van de defensie moet dat vernietigd worden. Ah, oh, moet dat weer inleveren en, en, en vernietigen. Ja. Oh ja. Uh, maar waar moet ik dan aan denken? USB-sticks bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, kogelhulzen die gebruikt worden, uh, F16's die vernietigd worden. Hm. Meneer Heuvelman, wat, wat houdt dat in onder toezicht van Defensie vernietigen? Staat er dan iemand naast? Ja, ja. Echt meer dan één zelfs, ja, ja. Oh? En die kijken op, kijken op uw vingers? Ja, maar dat is niet erg. Uh, we kennen de voorwaarden en uh, daar voldoen we aan. Hm. Ze gaan er zeer zorgvuldig mee om uh, en uh, ik kan het me voorstellen. Ja. Uh, hoe gaat u nu te werk bij deze links? Uh, als die ons aangeboden wordt, dan uh, gaat uh, de links in een uh, grote machine wordt in deeltjes uh, geschredderd. Uh, tot uh, zeg maar uh, 10 centimeter. Daarna gaat het in onze sorteerinrichting. En uh, gaan wij vanuit uh, die, die inrichting allerlei monostromen creëren. Dat betekent Pardon? aluminium. Wat aluminium, voor stromen? <laughs> monostromen. <laughs> dat, betek dat? dat betekent de zuivere stromen van aluminium, koper, messing. Uh, alles wat er aan metalen in zit. Daarnaast uh, uh, hebben we wat uh, andere apparatuur waarmee we de uh, niet-metalen afvallen ook nog uit elkaar trekken. En uh, die worden dan ingezet ja. als bouwstof voor de betonindustrie of ja. als uh, uh, secundaire brandstof. Ja, maar even een stapje terug. Hij gaat toch niet zo die schredder in? U haalt hij er nog niet af wat er nog eventueel bruikbaars aan is? Of is dat nee, allemaal dat... wel weg? Dat doet Def defensie vanzelfsprekend. Dat zo. De, de, de, de, de reuse uh, is in handen van uh, defensie. Oké, okay. en zo'n gestripte links, wat is die dan nog waard voor u? Ik zou zo niet kunnen vertellen wat die weegt, maar uh, de waarde van zo'n ding moet je rekenen bij, uh, ik denk een euro per kilo. En ik kan me zo voorstellen dat die ergens tussen de 3.000 en de 5.000 kilo weegt. Okay. Is dat dan een na, beetje na behandeling, na behandeling vanzelfsprekend door de defensie? Ja, dat snap ik. Ja. En is dat dan een lucratieve business? Voor ons of voor Defensie? Ja, goede vraag. Doe eerst maar eens voor u. Nou ja, wij, wij verdienen hier ons brood mee. Dus. Uh, uh, het is voldoende lucratief om, uh, om ons brood mee te verdienen. Oké, okay. nou en voor Defensie, dat vragen we wel aan, uh, aan die club. Kees Heuvelman, ja. directeur van HKS Metals. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. België in shock na busramp, koppen Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Tranen om kinderen, zegt de Telegraaf... die net als het AD een grote foto van de gecrashed bus plaatst. Naast het verdriet is er ook aandacht voor de oorzaak van het ongeluk. Drie scenario's worden geschetst. De chauffeur is onwel geworden. Er was een mankement aan de bus of een menselijke fout. Een medewerker van Goldman Sachs is woedend vertrokken... en derd heeft even een boekje open over de bedrijfscultuur bij de bank. De Volkskrant, het Financiële Dagblad en het ND schrijven er allemaal over. De bedrijfscultuur is giftig en destructief, zegt de man in zijn ontslagbrief. Het maakt me ziek hoe gevoelloos collega's praten over het belazeren van klanten... die ze ook wel muppets noemen. En ik hoop dat dit een wake-up call is voor de directie. Zonder klanten zul je geen geld verdienen. Sterker nog, je zult niet meer bestaan. Het Europees Parlement stemt vandaag over die ontwerpresolutie waarin Nederland wordt gevraagd afstand te nemen van de website van de PVV met het Polenmeldpunt. Trouw schrijft in het commentaar dat Nederland dat inderdaad moet doen. Liever schade door ruzie met de PVV dan een slechte relatie met Europa. Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad wil een kinderpardon voor minderjarige asielzoekers die langer dan acht jaar in Nederland zijn. Dat staat op de site van RTV Noord-Holland. Onder meer GroenLinks en de Partij van de Arbeid hadden daarover een motie ingediend. Ze willen voorkomen dat schrijnende gevallen, zoals Mauro uit Angola, het slachtoffer worden van willekeur. Ook de Amsterdamse CDA-fractie steunt de motie. Landelijk is steun van die partij belangrijk, maar de zaak ligt nog al gevoelig. Want gedoogpartner PVV is wel tegen. Binnenkort praat de Kamer over een wetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie voor een kinderpardon. De Nederlandse spoorwegen houden personeel in de gaten. Dat gebruik maakt van sociale media als Twitter, staat in spits. Zo werd een kioskmedewerker op de vingers getikt omdat hij had getwitterd dat zijn koffiemachine stuk ging tijdens de winterproblemen. Oeps, een conducteur kreeg van drie verschillende managers een waarschuwing over het plaatsen van tweets. De NS wil niet loslaten over hoeveel werknemers bestraffend zijn toegesproken. In de richtlijnen van het bedrijf zegt de NS probeer je vooral positief uit te laten. Mm -hmm. Moet wel kunnen, natuurlijk. Vijf Nederlandse universiteiten staan in de internationale top 100, schrijft de Volkskrant. U hoorde daar ook al over het nieuwsbulletin. Nederland staat op de vierde plaats in de Times Higher Education Reputation Ranking. Na de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Japan. Hoogst genoteerd uh, is de Nederlandse universiteit uh, de TU Delft. Uh, beste universiteiten zijn zoals altijd grote namen uit de Amerikaanse en Engelse academische wereld. Harvard staat bijvoorbeeld op nummer 1. De pers kijkt nog naar de mogelijkheden om de krant te redden. De krant moet ermee stoppen door een gebrek aan adverteerders. Maar sinds dat nieuws bekend is, krijgt de krant wel heel veel reacties. Zo is een aantal lezers begonnen met een reddingsplan. Red de pers, heet het. Origineel. Ze kijken of er onder de lezers genoeg animo is voor een doorstart. Ja, de krant vraagt aandacht voor het initiatief en wil weten wat de lezer wil. Uh, meer nieuws, meer roddels. Uh, en als ze willen betalen voor het dagblad, hoeveel dan? De redactie bekijkt alle mogelijkheden en wil volgende week met een plan. Na zeven uur in het Radio 1-journaal zijn we uiteraard in Lommel. Maino Remmers en Joris van Poppel zijn daar. En krijgt het laatste nieuws over het busongeluk en de slachtoffers. We hebben het ook over Syrië. Een jaar geleden begon daar de opstand en de inspectie voor de gezondheidszorg. Er roept een nieuwe groep vrouwen op om zich te melden. En dan gaat het om de PIP-implantaten. Ook voor de vrouwen die nog niet zijn opgeroepen. En nu wel, blijkt het of kan het gevaarlijk zijn?